Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Ollengren van Defensie melden dat het gebeurt na een recent verzoek van het land. Het kabinet besloot vorige week al om militair materieel aan Oekraïne te leveren. Een deel daarvan is vandaag verzonden. en De andere spullen worden zo snel mogelijk opgestuurd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een appartementencomplex getroffen door een raket. Volgens de burgemeester van de stad zijn er geen doden of gewonden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 Volgens de Poolse regering zijn de afgelopen dag 35.000 mensen de Pools-Oekraïnse grens overgestoken. Het gaat vooral om vrouwen met kinderen en mannen die ouder zijn dan 60. De Oekraïnse regering heeft mannen tussen de 18 en 60 jaar opgeroepen om in het land te blijven en mee te vechten. Voor de grens met Polen staan lange files. Polen zegt elke dag tot 50.000 vluchtelingen op te kunnen vangen. Maar de administratieverwerking loopt moeizaam omdat de grenswacht door de oorlog last heeft van computerstoringen. Het weer volop zon en temperaturen rond het vriespunt. Vanmiddag blijft het droog en dan wordt het maximaal 8 graden. Ook morgen zonnig en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A200 Haarlem-Amsterdam is in beide richtingen dicht door een ongeluk bij Zwanenburg. Het gaat waarschijnlijk lang duren daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, er is op dit moment nog geen behandeling, maar uh, de stichting heeft wel uh, wat ze dan noemen een moonshot. En ze hopen dan in uh, 2025 ja, toch ergens naar een behandeling toe te komen. Kijk, uh, voor het doof uh, worden, uh, bij het volledige gehoorverlies zijn er inmiddels wel al couriëre implantaten. Dus het is uh, het gehoor ontvangen. Uh, dus. Maar voor het zicht, daar is nog niks uh, aan te doen.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 Om er nog wat aan te doen. En in die situatie zitten we nu. Daarom vond ik het ook ja, eigenlijk wel hoog tijd om, om die film te maken. Is die uh, het hele idee van de Club van Rome is dat een beetje ondergesneden? Want eigenlijk hoor je er niet zoveel meer van. Het is natuurlijk al een aantal jaar geleden. Uh, en, en... Ja, nou ja, kijk, men heeft de, ook in de tijden, in de, de, de tijd daarna heeft men nog steeds die waarschuwingen laten horen.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 waar men wel de, de aanbevelingen van de Club van Rome heeft, uh, heeft opgevolgd. En die planeet, die fictieve planeet... waar hij een zo, ja, een, zeg maar in zijn gedachten een reis een, een, een, een, een naar heeft gemaakt... een betere wereld... daar had men al uh, in zijn gedachten uh, windmolens... en uh, zonnepanelen als, als bronnen van energie... daar had men al uh, duurzaam uh, waterstofgas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 nou, dat was een hele gez gezellige bijeenkomst eigenlijk. Het, uh, het, het was wel zo, het was in een, een, een zaaltje van de Pletterij in Haarlem. Ik weet niet of je dat uh, ja. zaaltje kent. Ja, dat ken ik. Het is niet zo groot. Bovendien golden de alle zeg maar, de coronamaatregelen golden nog voor een deel. Dus uh, er, kon, er kon maar de helft in van het aantal mensen wat, uh, uh, wat het zaaltje uh, uh, plaatsbiedt. Maar uh, men heeft toen wel een, uh, een, een livestream van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 De su nu nu sta e na cupulella ca vi si era issata faccia battuleta con mano appa bata fa warga tu americano americano I don't know if tu can't live in the water, but if I can't live in the water, then I Tu live in the water. Then I can't go to the water, then I can't go to the water. Then I maar nat in Italië, zient aan mij een chest, niën tafak. Oké, okay, na buluitan, tu Tuw op aan l'american, tu op aan l'american. tu ho Gina di Itali senta me non c'è sta niente fa okina vulitan rock and roll rock and roll rock and roll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 van AGP.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 Maar je zou ook kunnen zeggen bijvoorbeeld, stel je voor dat de winkeliersvereniging als één geheel lid wordt, dat zou natuurlijk ook een optie zijn. En dat de winkeliers dan samen een auto laten meerijden in de praat in Zandvoort, dat is natuurlijk ook een heel leuk idee. Ik zie dat je al ideeën genoeg hebt om Zandvoort de sponsors aan te trekken, maar hoe ga je dat doen dan?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 Dat is een, uh, een, een verandering van een dag. Het was eigenlijk uh, maandag uh, parade en woensdag afsluiten. Vanwaar van ja. die verandering?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 Dus die hebt dat heel goed gezien. Dus die konden we daar naartoe doen. Nou, die is nog niet uitverkocht. Hè? Voor 13 maart daar hebben we nog een kaart van 30 voor. Uh, vervolgens dus dus bij deze? Ja, dus bij, bij <laughs> deze. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou ja, 3 april uh, kortbakken V Klaassen. Die is al uitverkocht. Ja, die is uitverkocht. Uh, nou, maar hij, wat je nou misschien... net zegt, hè? dat als de mensen niet kunnen komen... die uh, geven hun kaartje terug. Hoe, hoe ja. kunnen mensen... Uh,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 Nee, we hebben, we hebben niets, uh, niets achter de hand gehouden. Alles wat we uh, begin van dit seizoen hebben geprogrammeerd... kunnen we, kunnen we nu laten horen. We hebben, we hebben niets af hoeven zeggen. Okay. We laten het allemaal horen, alleen op wat andere data. Want in mm -hmm. april hebben we bijvoorbeeld twee concerten... die zitten een week na elkaar. Vanwege dat verplaatsen. Okay. Hè, dus op 3 april uh, en op 10 april... Wat dat komt, er 10 april? Mei... Ja. komt er op 10 april? Wie in... komt er op 10 april? Op 10 april komt Michel Varenkamp...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 Top? belangrijke bijzaak. Ja, zeker. Nou ja, eigenlijk is het, is het een, uh, een, een compleet verzorgde middag. Je krijgt een prachtig mooi concert. Ja. Je gaat lekker eten ja. en daarna ga je lekker naar huis. Ja, Ja, ja. Nou, Theo is ietsje duurder geworden, hè? Met het eten. Nou, daar gaan we het ons was niet over een, uit. Uh... Het, was, het, was, het was 15 euro Zo. en nu 16 euro. Oei. <laughs> ja, dat is het. Potverdomme, man. Er is, een hele, er is een hele complete euro bijgekomen. Ja, nou ja. Hans, nou. we, la we laten hem rustig die extra ah. euro verdienen. Want het, het gast is, is ook een, duurder geworden. Het, het is een van... Uh,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 Oké okay, Hans, en bedankt. Dan, en uh, 2 in april. Dankjewel en een goed weekend allemaal. Verder weekend, dag. Oké, okay, dag.